De laatste koepoging was in 2001. Toen kwam de huidige president Kabila aan de macht... nadat zijn vader was doodgeschoten. De snelweg A9 bij Beverwijk is afgesloten vanwege een kettingbotsing. Rond twee uur vanmiddag botsten acht auto's op elkaar. Een traumahelikopter moest er een landing maken... om gewonde passagiers naar het ziekenhuis te brengen. Volgens de ANWB blijft de weg nog twee uur gesloten. In Ivoorkust is de zender van de staatstelevisie aangevallen...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 België sluit zijn ambassade in de Libische hoofdstad Tripoli. De ambassade moet wel eerst uitzoeken of er nog Belgen in Libië zijn die willen vertrekken. Er zouden nog zo'n 30 Belgen in het land zijn, maar die zouden willen blijven. Nederland heeft nog niet besloten of de ambassade in Libië dichtgaat. Vanochtend zijn zeven Nederlanders in Libië bij een Britse reddingsactie geëvacueerd. Ze zaten in de woestijn ten zuiden van Bengazi. De Britse luchtmacht heeft in het geheim in totaal 150 buitenlanders opgehaald.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 ANW, ah, verkeersinformatie. U hoort het al in het nieuws. Er zijn grote problemen rond Beverwijk. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is al een paar uur dicht... tussen Beverwijk en Knopend Rottepolderplein... door een ernstig ongeluk, een kettingbotsing. Dat blijft voorlopig nog wel even zo. De gevolgen zijn groot. Tussen Beverwijk en Knopend Rottepolderplein staat het verkeer vast over 10 kilometer. Daarachter zijn lange files ontstaan op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Tussen Beverwijk en knooppunt Velzen, 7 kilometer. En vanaf dat punt wordt u omgeleid via Haarlem over de A208. Het is beter om daar niet in aan te sluiten op die A22, maar die weg echt te mijden. Verkeer vanuit Alkmaar kan beter omrijden via Amsterdam over de N8, A8 en de A10. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar kijkersfielen tussen Knoopendraasdorp Raasdorp en knooppunt Velsen 7 kilometer. Dan de andere files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Diemen 5 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Er staat tussen knoop plein en Klein Kleinpolderplein 6 kilometer. Na een ernstig ongeluk is daar voorlopig maar één rijstrook vrij. Verkeer naar Hoek van Holland kan beter omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A16 en de A15. Op de N305 Almere-Dronten is een ongeluk gebeurd. Tussen Zeewolde en Harderwijk is de weg in beide richtingen dicht. Een idee voor iedereen die meer uit zijn belastingaangifte wil halen.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 Ga naar bmw.nl en maak een afspraak voor een proefrit in de ideale wereld. BMW maakt rijden geweldig. Wie betaalt dan gewoon? Heeft er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestaan uit aanmaning. Geen jagers, maar vrije natuur. Kies partij voor de dieren. Yvonne dan is ik dat wie de enige is die op tijd betaalt. Voor het echte verhaal ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debuteurenkennis van ggn. Ggn Mastering Credit. Geen oogjes dicht en snaveltjes toe, maar radicale verandering. Kiespartij voor de dieren. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk dat ongeveer zo. Ja, ja! Leuk voor Dennis. Maar nu is het een vriendenloterij. En als Dennis die wint, dan klinkt dat ongeveer zo. ja! ja! Want als Dennis wint.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 Ja, het is uh, wat dat betreft een echt voetbalgevecht geworden. Het is nog altijd 1-0 voor AZ. Maar AZ staat inmiddels ook met 10. Omdat Nick Viergever een directe rode kaart heeft gekregen van Ruud Bossen. Het begint allemaal bij Michailov. Uittrap van hem komt uiteindelijk terecht bij Janko. Rand van het Schraschopgebied. Overtreding van Viergever. En dan wordt hij dus uh, gezien als doorgebroken speler. En de overtreding van Viergever levert dus een rode kaart op 10 tegen 10. nog gezien voor AZ van Erik Valkenburg. Maar het slechte veld zorgt ervoor dat er heel veel duels zijn. Dat er veel irritaties zijn. En komt nu in het veld voor Janko. Dus de troef wordt nog eens ingezet door Michel Preudon. AZ nog altijd wel door dat eigen doelpunt van Theo Jans in de eerste helft op een 1 0 voorsprong. BSV, Ajax, even de napel. Een kwartiertje nog, nog altijd 0-0. De beste kans, een schietkans was voor Dujac. Maar Stekelenburg grabbelde die bal uit de hoek. En we hebben zojuist de gele kaart gezien voor Anita. En Lincren is bij Ajax in de ploeg gekomen voor 1-0-0 dus nog. Feyenoord op weg naar een overwinning tegen FC Groningen. Recht aan Dat lijkt vast te staan. Kwartiertje nog te gaan. Schot over van Biseswar. We hebben hem twee keer gezien. 3-1 staat er dus op het bord. En Biseswar met twee schoten. Een kopbal van Wijnaldum net naast. En Tadic had nog de kans om de aansluitingstreffer te maken. Maar raakte de buitenkant van de paal. Omdat er een harde knal was van Enevolsen. Die doelman Erwin Mulder van Feyenoord niet onder controle kreeg. Maar Feyenoord lijkt te gaan winnen. Speelt een goede wedstrijd tegen Groningen vandaag. Kuurne, Brussel, Kuurne ontsnapper of een compleet peloton gejo. Nou, we hebben op dit moment één ontsnappen die niet echt heel handig bezig is. Want de weg is uh, breed. Het is uh, Lars Ittingbak, De Deen uh, uit uh, de ploeg van HTC High Road. Die probeert weg te rijden uit het uh, compacte peloton. Want het peloton heeft zojuist met nog 32 kilometer te rijden. De koplopers weer ingelopen. De negen koplopers onder wie dus Thomas Verclaire. Matthew Heyman die smakte net nog tegen het asfalt. Zit inmiddels alweer op de fiets. En dan is het hele peloton compleet met de grote mannen daarbij. En natuurlijk ook met de sprinters erbij. Het zou gewoon op een massasprint kunnen gaan uitdraaien hier in de straten van Kuurne. Bak met een 100 meter voorsprong, meer is het niet, 30 kilometer nog te rijden. Gaan we weer terug naar de topper. Komt er nog een winnaar in Eindhoven? PSV Ajax, Everton en en Andy Houtkamp. Nog elf minuten en wij zitten elkaar aan te kijken. Waarom is het meteen zeuren tegen de scheidsrechter als je zo'n overduidelijke overtreding maakt? Als Lens deed op Anita. De vrije trap ligt er voor Ajax. Aan de rechterkant van het veld. Een uh, wordt genomen, maar heel makkelijke vangbal voor Isaacson. De vrije trap van Sulemani was gewoon niet goed. En PSV lijkt het allemaal best te vinden. Met de nederlaag aanstaande van FC Twente. En een gelijkspelletje tegen Ajax. Dan komen ze, gaan ze nog verder uitlopen op FC Twente. En Ajax komt niet dichterbij. Maar misschien gokt men ook nog voor een leuk doelpuntje. Op, een leuk doelpuntje op het slot van deze wedstrijd. Als er balbezit is voor Bauma. We hebben één wissel gezien. Moet ik ook nog even melden. Rasmus Lindgren is gekomen voor EJONG 1-0. En de balbezit is voor Wilfred Bauma. En Bauma trapt de bal richting Toy. Een en Toijfonen verlengt hem koppend op Berg. Die de controle heeft, maar de controle ook alweer kwijt is. Omdat hij het duel verliest van de twee Belgen, van Vertongen en van Alderwereld. En nu komt misschien nog het heilige vuur. Komt de geest over Ajax, over Molier. El Hamdoui. Die speelt hem naar de rechterkant, naar Soleimani. Soleimani steekt de bal uit de rug van Pieters weer naar El Hamdoui. Maar die verliest het duel van Boma. En dan kan PSV weg met Engelaar. Maar die speelt hem niet naar uh, iemand anders in een rood-wit gestreept shirt. Maar iemand in een donkerblauw shirt. En dat is Toby Alderwereld van Ajax. En dat is eigenlijk een beetje het beeld van de tweede helft. Waarin beide teams, mij in ieder geval en Andy ook teleurstellen. Goed, misschien dat Lindgren wat vuur in het uh, spel van Ajax kan gaan brengen. De bal is weer teruggespeeld naar Vertongen. En naar wie speelt hij hem? Inderdaad, breed naar zijn maatje Alderwereld. Alderwereld uh, zoekt, maar ziet dat er helemaal niemand vrijloopt. En dat is toch het grote probleem bij Ajax. En moet steeds. Uh, uh, achteruit gespeeld worden. En nu komt de linker in de bal maar eens ophalen. Maar het tempo is er niet. En uh, ja, het lijkt wel alsof ze allebei tevreden zijn met 0-0. Ik kan me dat van Ajax' zijde toch niet voorstellen. Als de bal de diepte in gaat naar Sim de Jong, die heeft hem meteen onder controle. Brengt hem voor. Is een goede voorzet hoor. Maar er staat niemand van Ajax. Want Elham Nouis staat helemaal aan de linkerkant. En is niet eens in de buurt van de bal. En dat is het uh, probleem met uh, de Marokkaanse aanvallen van Ajax. Die nu de bal heeft en hem even terugspeelt op Anita. We zijn de laatste 10 minuten van deze. Deze wedstrijd ingegaan. Een teleurstellende topper tussen Ajax en PSV in Eindhoven waar het nog altijd 0-0 staat. Isaacson trapt de bal dan in de richting van Berg. Die verliest het kopduel van Vertoon. De bal wordt dan opgepikt op het middenveld door Engel Die is hem alweer kwijt aan Linkren. En die is hem op zijn beurt weer kwijt aan een PSV'er. Dan is het Hutchinson die er vandoor gaat. Hutchinson die zou kunnen gaan schieten. Maar goed verdedigd. Goed naar de bal gekeken door Jan Vertongen. Die daar ook nog een lastige clip omzeilt. Ola Toyvonen. En dan stuurt hij Eriksen weg. Eriksen geeft dan een duw in de rug van Pieters. Dat had hij beter niet kunnen doen. Hij had beter gewoon een sprintduel in zijn voordeel kunnen beslissen. En dan doet hij ook nog vervelend door de bal weg te tikken. PSV heeft een vrije trap gekregen. En er gaat weer gewisseld worden. Het bordje met nummer 6 gaat omhoog en dat betekent dat dat de 6 is van PSV. En de 6 van PSV is Marcus Berg, want de 6 van Ajax, 1-0-1-0, is er al vanaf gegaan. En dan komt Zeefuik in de ploeg. En dat betekent ook voor Danny Koevermans een tikkie van... Uh, die hoort er niet meer bij, hè? staat wel op het wedstrijdformulier met uh, nummer 10. Hij heeft ook een goal gescoord, dat heeft Zeefuik trouwens ook gedaan. En misschien dat hij dan wel de joker is in deze wedstrijd die nog 8 minuten gaat duren... En nog altijd wachten we op een doelpunt. Ja, die joker die kwam tegen Willem II bij een 1-1 stand voor PSV in het veld. En in de 93ste minuut scoorde ook overigens een Ajax-verleden. Scoorde toen de winnende voor PSV. Misschien dat hij daarom nu ook mag komen. Maar Ajax lijkt ietsje sterker te worden in de slotfase van deze wedstrijd. Met Sim de Jong die de bal naar uh, Soleimani speelt. Soleimani nu om snelheid. Maar er loopt niemand voor de bal. Nu dan wel aan de linkerkant. Ebesilio. E Ebesilio met moeite de bal onder controle. En gaat lopen met die bal. Gaat bal schieten en schiet de bal tegen, Hutchins, tegen Marcelo aan. En via Marcelo gaat de bal over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Ajax in de laatste zeven minuten van deze wedstrijd. En als Ajax nog iets wil, dan moet het dus gaan opschieten. Het staat nog altijd 0-0, maar de hoekschop is voor Ajax. Ja, en die wordt genomen door Christian Eriksen. Die niet al te veel haast daarmee schijnt te gaan maken. Die legt de bal nu in het kwartcirkeltje neer. De assistent schijzer heeft gezegd dat hij het prima vindt. En van de rechterkant komt daar die korde uitdraaiend. Die wordt weggekomen op door Lenz, maar Weer in de richting van Eriksson. Die mag het nog eens gaan proberen. Maar dan speelt hij de bal recht in de handen van Isaacson. De zweet, de sluitpost van de PSV. En aangemoedigd door de fanatieke aanhang gaat PSV nu weer in de richting van die andere doelman. Ook in het geel, Maarten Stekelenburg. Maar het kopduel wordt gewonnen door Liemgren. Maar dan komt de bal bij een PSV. Dat is Manolev. Manolev kijkt naar wie zal hij hem spelen. Hij speelt hem naar Zevuik. Is dan Zevuik inderdaad. De joker. Dat speelt maar weinig. Een geweldige uithaal. Van die jonge spits van Gennaro Zevuik. Maar goed uit de hoek gebokst door Maarten Stekelenburg. Dat is dan het gevaar wat Fred Rutte uh, misschien, wel laat, misschien wel te laat in de ploeg brengt. Zevuik die de bal in de hoek dreigt te poeieren. Stekelenburg voorkomt een doelpunt. Een corner van Dutsja Ragnar. Penalty weer voor Feyenoord. Een actie van Bieseswar op de achterlijn. Bijna uit stand draait hij opeens weg bij Stenman. Die houdt hem buiten het strafzomgebied al vast. Dan bereikt Bieseswar de rand van het strafzomgebied. Gaat hij gretig liggen en gaat de bal op de stip. Gele kaart ook voor Stenman. Het is nummer 4 voor Groningen. Kieft en belt inmiddels vervangen door Hiarie. Omdat hij Mijayichi echt niet meer kon houden. Holla, Bakuna en dus Stenman. Ze staan allemaal in het boekje van Nijhuizen. En wie staat er achter de bal? Natuurlijk, Jorginho Wijnaldum voor nummer 4. De 82e minuut. Daar is hij, Wijnaldum. Keurige penalty hoor. Van Feyenoord. Het zal voelen vanmiddag als een bevrijding. Deze dikke overwinning die eraan zit te komen op Groningen. Alles valt op zijn plaats. Mia Icci is een artiest die niet te stoppen is. Wijnaldem is een groot talent en dat blijft hij. Hij scoort maar liefst vier keer voor de ploeg van Been. En die moest hem van de week nog verdedigen. Hij moest hem eruit halen, want hij pakte er zo weinig van. Wijnaldum haalt zijn gram, Been haalt zijn gram en misschien haalt het publiek vanmiddag ook wel zijn gram. Op alle cynici richting Feyenoord. wel nu maakt in zomer, maar vanmiddag schijnt de zon in Rotterdam. Het is 4-1 Hoest in Eindhoven. Altijd 0-0 bij PSV, Ajax en Demi de Zeeuw gaat komen bij Ajax. En ja, dat zegt genoeg. Hij gaat eruit en hij is Mounir El Hamdawi. De topscorer van Ajax waar we helemaal niets van hebben mogen zien vanmiddag in deze wedstrijd. Hij krijgt wat handjes van de bank en hij zal, ja, hij zal wel moeten douchen. maar. Uh, hij kan het net zo goed achterlaten. Want hij heeft weinig kunnen tonen in deze wedstrijd. Demi de Zeeuw erin. En dan ga ik eens even kijken hoe het uh, gaat staan bij Ajax. Ik zie Ebesidio in de spits uh, lopen. Eriksen die, uh, loopt door. En uh, de andere uh, Noordik, de Zweed, Isaacson, moet heel snel uit zijn doel komen. Om de bal over de zijlijn te trappen. Het staat 0-0. We zitten in de laatste vijf minuten. Uh, van de uh, wedstrijd. Siem de Jong in de spits. En Ebisilio loopt ook in de spits. Alles. En iedereen is nu aan het proberen om voor Ajax toch dat doelpuntje te scoren. Soleimani speelt de bal dan naar uh, Ebisilio Die zou kunnen gaan schieten. Die zou kunnen gaan schieten. Dat doet hij ook. Het schot gaat uh, weliswaar langs verdediger Bauma Maar niet langs doelman Isaacson. En daar gaat het om. Isaacson plukt die bal makkelijk. Uh, ...rolt hem nu even buiten het strafgebied ...en gaat met een lange trap een van zijn spitsen aan het werk zetten. Dat is uh, Dujac, die even naar de andere kant is gegaan, naar de rechterkant. Lens is nu uh, van links. uit dus uh, diep voorin met Toivonen kort daarachter. En bij Ajax speelt Ebisilio nu in de spits... ...met kort daarachter Siem de Jong en Eriksen van de linkerkant. De Jong speelt de bal nu, althans uh, had de bal heel even... ...maar verliest hem aan Manolev. Manolev dan naar Dujac. En dan uh, Manolev weer met uh, de zeeuw nu voor zich... Manol heeft dan met een wat ingewikkeld hakje naar Dutchak. Dusak in de, de tang bij twee verdedigers van Ajax. Van wie Anita de bal voor het laatst raakte. En PSV mag gaan ingooien. Heeft dat gedaan. Bal terechtgekomen bij Engelaar. Engelaar zou die iets aanvallends kunnen gaan doen. Nee hoor. Hij speelt de bal terug naar Bouma. Die weer terug naar Marcelo. Dan weer naar Bouma. Nog op de helft van Ajax. En dan maar weer een tikkie breed naar Pieters. En die weer een tikkie breed naar Marcelo. Ja en dan terug naar doelman Isaacson. Ja ze zijn toch hartstikke tevreden daarmee met die gelijke stand. Dat blijkt wel. ...aan het spel van PSV. Nu in de slotfase is Ajax wel wat aan het jagen richting de centrale verdedigers. Maar dan is er altijd wel een mannetje extra op het middenveld. In dit geval Engelaar, die iemand Pieters kan spelen. Pieters in de voeten van Zeefuik. Zeefuik was er heel dichtbij bij de openingstreffer. Wordt nu neergelegd door Tobi Aldewereld en krijgt de vrije trap mee. Aardige invalbeurt voor die jongeling die ook bij Almere heeft gespeeld en daar absoluut niet opviel. Maar dat doelpunt tegen Willem II in de extra tijd... terwijl we een gele kaart krijgen voor een van de Ajax'iden. In dit geval Tobi Aldewereld. Gaan wij nog even naar Ragnar Niemeyer. Wat een feest vanmiddag, wat een feest voor de supporters van Feyenoord. Vijf minuutjes nog op de klok en een dreun van een vrije trap van Ron Vlaar van 1,20 meter. Of twintig. Zo dwars langs de muur en de doelman van Groningen is ook gezien. Alles lukt. 5-1 de stand in minuut 86 en snel terug naar Indian Evert in Eindhoven. Vrije trap voor Ajax of voor PSV levert niets op. Al de wereldkop de bal uit. Maar PSV gaat nu het drukken met uh, Hutchinson uh, helemaal rechts aan de buitenkant. Met in de buurt Sim de Jong speelt de bal het strafselbebied in. En Lens met zijn rug naar het doel. Hoe komt hij daaruit? Hoe komt hij daaruit? Dan krijgt die bal toch voor. Daar is Toivonen. Daar is Dutsjak. Is dat het zondagschot. Het is niet het zondagschot. Het wordt gekraakt door twee Ajaxiden. Door Soleimani en door Gregory van der Wiel. En dat betekent een corner voor uh, PSV. Een corner van de linkerkant. Wat uh, horen we daar? We gaan door gewoon. Nee. Uh, Doetja, Komt met die corner. Dan wordt hij weggekopt door, uh, door, uh, door uh, een Ajaxiet. En dan is het Hutchinson die de bal speelt naar Pieters. En het is nog altijd 0-0. En wij gaan even naar uh, Alkmaar Ronald van der Geer, AZ Twente. Het is er nog altijd 1-0 voor FC Twente in de 79ste voor minuut. Voor tegen 10 Voor AZ, sorry, ja. De 10 tegen 10, al geruime tijd. En Twente dringt wel aan. Twente probeert het wel, alleen de echte overtuiging ontbreekt een beetje. Het is een gevecht werkelijk, waarin heel veel duels zijn op het middenveld. Waarop, waar heel veel vrije trappen zijn. En een van die vrije trappen, net toegekend door Bos aan FC Twente, werd genomen door Theo Jansen. Net iets voor het strafstopgebied van AZ. Maar die bal ging net naast de goal van de Altmaarders. En die marge is zo klein, daarom blijft... Het is ook spannend eigenlijk tot het uh, bittere einde. We moeten hier natuurlijk nog wel even. Want 11 uh, minuten staat, uh, staat er nog uh, op de klok uh, om te spelen. Lang stilgelegen hier. Een minuut of 10 vanwege de spreekkoren richting de arbitrage. Twente probeert het. Wischoff is voorin. Rechterkant van het veld geeft een voorzet. Hoogt wordt een schot eigenlijk. Ja, die bal die zelt richting de tweede paal. En dan gaat uh, Chatley die er uh, ingekomen is bij Twente er maar net aan voorbij. De marge is klein. Het is buitengewoon spannend. Engelse sfeer 1-0 voor AZ. Terug naar en? Eindhoven. Sorry. Dat moest ik er nog even aan toe. Ja. Maakt niet uit. Het is uh, een extra tijd waar we in gaan komen. Een extra tijd die twee minuten bedraagt. En Ajax... Probeert het via de Zeeuw. Die speelt de bal de diepte in. Eriksen probeert een hakje, maar speelt de bal tegen zijn eigen been aan. En dan een overtreding geconstateerd van Kreen. Die zegt nog even, probeert nog even richting Maar Ik speelde de bal. Het was overigens sim de Jong die de overtreding maakte. Maar dat terzijde. Wat belangrijker is voor PSV is dat PSV een vrije trap krijgt. En die is al genomen. Pieters en die speelt de bal uh, helemaal lang richting Dursjak. Maar die bal wordt weggekopt door Van der Wiel. En dan komt de bal terecht bij Sulimani die met een hakje de zeeuw vindt. De zeeuw stuurt dan uh, Ebisilio weg. Die verdedigd wordt door uh, Bauma. Ebisilio dus nu de centrumspits van de linkerkant afgekomen. Waar hij weinig kansen heeft gekregen tegen Manolev. Maar nu duelleert hij met Erik Pieters. En Pieters begaat een overtreding. Die loopt dan nu nog even te zeuren tegen diezelfde Ebisilio. Brahma vindt het allemaal wel prima. Eigenlijk is de scheidsrechter de beste man van het veld vanmiddag. En dat zegt veel over de kwaliteit van de spelers van de wedstrijd. Die zo aardig begon in de eerste helft. Maar die zo langzaam en tergend langzaam naar het einde kabbelt. Een paas van de zeeuw. Weggekopt door Hutchinson. Nieuwe kans voor Ajax. Sulemani met een schijntrap. Is hij Seva kwijt. Dan komt die bal hoger in. Vertongen heeft hem niet onder controle. Manolev heeft hem ook niet echt onder controle. Misschien nog één aanval van PSV met Toybonen en Lens. Lens aan de rechterkant is weg. En het is nu 3 tegen 3. 4 tegen 3. in het voordeel van PSV. Als hij snel speelt dan zit er wat in. Maar hij speelt hem wel snel. Maar de bal wordt weggekomen door van de wiel over de zijlijn. We zitten in de slotseconden van deze wedstrijd die eh, normaal gesproken de afgelopen jaren veel doelpunten opleverde. Kijk maar naar vorig jaar, 4-3. Het jaar daarvoor 6-2. Maar in 2007, 2008 was het ook 0-0. En daar lijkt het nu ook op uit te draaien, want we hebben nog 10 seconden te gaan. De bal is in het strafschopgebied met uit. Die schiet nog een keer in de handen van Stekelenburg. En dan mag Stekelenburg de bal nog één keer naar voren brengen. Nee, dat mag hij niet meer, want Braamhaar neemt de bal in ontvangst. Een hand ook van Stekelenburg. Brahma heeft uitstekend gefloten, dat mag ook wel eens gezegd worden. En de wedstrijd was niet uitstekend, het was geen kraker. Het is Super Sunday, maar PSV lijkt toch de grote winnaar te worden. Want pakken hier een puntje tegen PSV, verliezen niet. Daar ging het eigenlijk van uit. Niet verliezen, dat was de tweede helft voor zowel Ajax als PSV. En dat is gelukt, maar ik denk dat PSV daar gelukkiger mee is dan Ajax. PSV, Ajax eindigt in 0-0. Wordt er nog gevoetbald in de Kuip? Feyenoord-Groningen, Ragnar. Nee, is afgelopen. Het is 5-1 geworden voor Feyenoord vanmiddag. Feyenoord met een uitstekende Rio Miyaichi. Met een hele sterke Wijnaldum. En hij wordt natuurlijk na zijn vier doelpunten van vanmiddag... geknuffeld door alles en iedereen. De laatste man die dat presteerde, Harry van der Laan. Twintig jaar geleden. Vier doelpunten in de Kuip. Toen was het Feyenoord-MVV. Maar wat een middag voor de Rotterdammers. En Mario Been met een grote grijns natuurlijk op het gezicht. Zoekt de katten om. Kom eens op. Het 1. Een je winst op maar voor Feyenoord op de ranglijst. Maar in de hoofden zal dus heel veel veranderd zijn vanmiddag. Is dit dan het nieuwe Feyenoord? Wie zal het zeggen? En Groningen voor de derde keer op rij. Geen overwinning voor dat helftal. Die ploeg moet volgende week dus een keer helemaal opnieuw beginnen tegen Heracles. Gaan we naar het veld waar nog wel gevoetbald wordt. En nog steeds belangrijk voor de kop aan de eredivisie. AZ, Twente, 10 tegen 10. Ronald, een minuutje of 10 nog, alles 10. Maar 1-0 voor AZ, hè? Nog altijd door die eigen goal van Theo Jansen. Al ruim in de eerste helft. Douglas dus in de eerste helft. Kort voor rust met rood van het veld. Viergever een, een minuutje of twintig geleden. En het is nog eventjes. Als Twente weer eens aanvalt. Luc de Jong net betrokken bij een combinatie met Bayrami. De sliding in het strafstelgebied van Moreno. En ik denk dat Ruud Bossen daar een penalty had moeten geven. Omdat Luc de Jong wel degelijk over het been ging van de Mexicaan. Maar Bossen deed het niet. En dus is het nog altijd 1-0 voor AZ. Als Paulsen mag ingooien. Een van de invallers bij AZ. Hij gekomen naar de rode kaart voor een 4 Klavan is nu centraal gaan spelen. En dan speelt Paulsen dus linksachter. Dan is Holmen er uiteraard uitgehaald. Een aanvaller is er ingewisseld voor een verdediger. De Jong combineert met Brama op de helft van AZ. De Elm zit ertussen. Dan kan AZ gaan denken via Siktorsson aan een counter. Nog wel op eigen helft. Aan de linkerkant in een man-op-man -man gevecht met Peter Wiskerhof. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. En gaat Twente gooien via Rosales. Bal gaat naar achteren. Naar Theo Jansen. Die staat de 10 meter voor. ...voor de middenlijn. Gaat hem hoog naar het... strafschopgebied van AZ transporteren. Daar staan wat mensen te wachten, waaronder Chatli. ...die wordt onschadelijk gemaakt door Marcellus. Bal wordt weer opgevangen door uh, Twente. En dan maakt Wermbloom een overtreding... ...en gaat Wermbloom een gele kaart krijgen... ...van uh, Ruud Bossen. Overtreding halverwege... ...de helft van uh, AZ op uh, Wout Brama. En dus een vrije trap, waar Theo Jansen achter staat. Theo Jansen, die al twee vrije trappen heeft mogen nemen... ...iets dichter bij het strafschopgebied ...en over en naast heeft geschoten. Het is een domme overtreding van uh, Wermbloom. Zeker als je weet dat Theo Janssen natuurlijk aardig kan Hij gaat die bal nu in het gebied leggen. Aan de rechterkant, daar is Rami, Maar de vlag is ook omhoog gegaan voor uh, of een overtreding of voor buitenspel. Nou, in dit geval zal het buitenspel geweest zijn van uh, Onyevu. De centrale verdediger die dus uh, mee opgekomen was. En die dus nu het uh, vlag tegen zich krijgt. Nog één wissel gaan we krijgen bij uh, FC Twente. Wie, oh wie, komt er uh, in het veld. Dat is Arnold Brugging. Hij komt erin voor Peter Wiskerhof. Een uh, verdediger er dus nog uit. En een middenvelder er nu in Brama krijgt aan de aanvoerdersband. En zo moet Twente dan de wedstrijd zien uh, vol te maken. 10 tegen 10. Het is ontzettend spannend omdat AZ in de eerste helft er niet in is geslaagd... om dat overwicht uit te betalen in doelpunten. Toen uh, kreeg het kans op kans en maakte het uiteindelijk maar één doelpunt. Notabene via Theo Jansen. Weer een overtreding gemaakt door een speler van AZ, Siktorson. Weer is Brahma het slachtoffer. En weer gaat Theo Jansen nu de vrije trap nemen. Maar dat is nog op eigen helft in de middencirkel. Jansen stuurt eigenlijk iedereen naar voren. AZ staat op één lijn. Daar komt die bal van Jansen. Moet doorgekopt worden door Brugging. Dat lukt niet. De bal wordt eruit gehaald. En dan zorgt Ortiz voor verdere opruiming. Maar AZ komt niet meer aan voetballen. Want de bal wordt weer opgevangen door FC Twente. Het is nog zes minuten en de extra tijd. En nog altijd die 1-0 voorsprong voor AZ. Kuurne, Brussel. Kuurne, wie heeft dan daar een voorsprong, Rio? Uh, Eén man had een voorsprong. Lars Bak. En die wordt nu ingehaald door drie achtervolgers. Sebastian Ino is de eerste die hem voorbij komt. De snelle man van AG DWR. Dan Jimmy Angoulvan van Sauer Sojasun, ook al een Fransman. En die is goede vorm hoor, want die won de proloog van de Ruta del Sol Werd ook nog eens een keer tweede in de slotetappe. Goede renner. En de derde is Alessandro Proni van Aqua Isapone, een Italiaan. Ze dus waren eerst in een kopgroepje samen met Anthony Gelin en met Koen de Korp. De Nederlander van Skill Shimano. Maar die hebben zich laten afzakken tot bij het peloton. En je ziet in het peloton dat er nu toch gecalculeerd gaat worden. Dat men gaat rekenen, dat ze gaan nadenken van wat moeten we doen in die laatste 17 kilometer van kuurne Brussel, Kürne. Want er zijn nogal wat mannen bij elkaar. Als ik zo kijk, een mannetje of 60, 70 zijn het er misschien wel. Toch een behoorlijk groot peloton nog. En het zou zomaar kunnen gaan uitdraaien straks op een stevige sprint. Een grote sprint met al die namen. Erbij met Tom Bonen natuurlijk, erbij met Greipel erbij. Chiulek, Farah, noem ze allemaal maar op. Jimmy Casper, die zit daar ook nog bij. Dat zijn de mannen eigenlijk die het hier moeten gaan maken. Maar dat zullen we straks allemaal gaan zien. Zo meteen komen ze door. Dan komen ze hier over de finish, maar dan weten ze dat er nog 13,5 kilometer te koersen is. En dan is het finish hier, 13,5 kilometer plaatselijke ronde. De voorsprong van de vier, want dat zijn het op dit moment nog de vier buitenlanders om het zo maar te zeggen. 13 seconden op het achtervolgende peloton. Over een paar minuten begint in de Goffert in Nijmegen en EC tegen FC Utrecht. Voorlopig vecht in de slotfase van de wedstrijd Twente nog tegen die achterstand in Alkmaar. Ronald? zit is ook voor de Tuckers. Met nog 2,5 minuten en de extra tijd te spelen. De 1-0 voorsprong dus voor AZ. En wordt Twente dan de grote verliezer van het weekend? Want als PSV en Ajax punten laten liggen... dan moet je als Twente natuurlijk profiteren. Maar het lijkt er toch op dat dat niet gaat gebeuren. Of gebeurt er nog iets in de slotfase? Chatri vanaf de linkerkant. Esteban moet dan boksen. Doet dat met twee vuisten. Jansen pakt op. Halverwege de helft van AZ in de as van het veld. Weer de bal naar de linkerkant. Buizen dan met een voorzet. En daar is De Jong. En die bal zit erin. Luc De Jong scoort een goal voor FC Twente. Hij doet het dan toch. En weer is het FC Twente dat lang achter de feiten aanliep in deze wedstrijd. Dat uiteindelijk dan toch een doelpunt maakt via Luc de Jong. Vorige week maakte het gelijk na een achterstand tegen NEC. En nu doet het het in de absolute slotfase van deze wedstrijd. Een hele droge knal van Luc de Jong. Het begint allemaal bij buizen. En dan komt die bal voor de voeten van de Jong. En in één keer snoeihard achter st band geschoten is het terecht. Ach, ik weet het eigenlijk allemaal niet. Het was een raar voetbalgevecht in de tweede helft. Waarin Twente het natuurlijk wel probeerde. Waarin Twente lang met een man minder stond door die rode kaart van Douglas. Maar uiteindelijk nadat het 10 tegen 10 werd... is er eigenlijk nog maar één ploeg geweest die veel balbezit heeft gehad. Opportunistisch heeft gespeeld. Want goed is het al lang niet meer. Maar uh, het opportunisme betaalt zich uit. Want uiteindelijk dus die uh, voorzet van uh, Buizen en die droge knal. Brugging heeft net een klap gekregen van Wernblom. Dat is uh, bossen ontgaan. Maar uh, uh, Brugging is wel gewond geraakt aan het hoofd. Nu moet de AZ nog wat uh, proberen met Ortiz. Ortiz speelt de bal. In de as van het veld. Naar Syktusson. Syktusson worstelt met de bal. Krijgt hem dan toch bij schaars. En dan moet het naar de rechterkant. Daar wacht Erik Valkenburg. Valkenburg, want nu gaat daar ik natuurlijk weer proberen. Valkenburg komt naar het midden. Is nog wel 10 meter bij het gebied vandaan. Korte combinatie met Wernbloem. Bal dan naar Marcellus. Rechterkant. Marcellus. Ja, nu moet je een goede voorzet geven. En dan levert hij eigenlijk weer een hele slechte voorzet af. Zoals Marcellus dat eigenlijk wel vaker doet. Opkomen, dat doet hij met enige regelmaat. Maar het is niet altijd goed. Wat Erik Marcellus laat zien. En juist in deze fase met drie man voor de goal. Had je een goede voorzet moeten geven. Nu dus weer het balbezit voor FC Twente. Bayrami halverwege zijn eigen helft langs twee man. Dat, uh, dan krijgt hij ook nog een tikje van uh, Ortiz. En komt er dus een uh, vrije trap aan. Die bossen toekent aan FC Twente. We gaan richting de 90 minuten. We hebben wat vertraging opgelopen, omdat het Twentepubliek zich wat onaardig gedroeg richting Bossen. Heeft het spel een minuut of acht, negen stilgelegen. Daar komt die bal van Theo Jans, richting het zassen van AZ. Brugging wil koppen. Het is Wernbloem die hem dat onmogelijk maakt. Die ruimt ook op te zweet. bal komt dan bij stond terecht, maar die verliest hem weer. Nee, die pakt hem dan toch weer op, omdat hij gewoon agressiever is dan Wout Brahma. Hij wil dan een paas geven in de as van het veld richting Valkenburg. Dat lukt niet. Dan zijn er weer twee mensen met elkaar aan het vechten, aan het pakken De een daarvan is Moreno, de ander andere is Arnold Brugink. En dan is Moreno de man die volgens Bossen op de middellijn de overtreding heeft gemaakt. En dus weer een vrije trap voor FC Twente. Theo Jansen gaat hem nemen. Drie minuten extra tijd. Nu ingegaan. Theo Jansen met de vrije trap richting het Strasopgebied. Daar is de Jong. Die kan aannemen. Krijgt een duwtje van Palsen. Geen overtreding. En dus mag Palsen uitverdedigen. Doet hij via schaars. En dan zit Twente er weer tussen met buizen. Chatli drie meter voor het Strasopgebied. Een schot dat gepakt wordt door Esteban. Die nu razendsnel het spel weer wil hervatten. Wat een thriller is dit geworden in een, ja, een, een, een vreselijk slecht veld. De regen komt met bakken naar beneden. Van heel goed voetbal is geen sprake meer. Maar er is strijd en passie in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. Lange bal van Theo Jansen. Aanname van Luc de Jong. Met de hand toch dacht ik. En dan krijgt hij ook nog eens een tik van Moreno. En Bossen laat het allebei gaan. Het is Marcellus overigens die de tik uitdeelt aan uh, de Jong. En de Hensbal wordt ook niet gezien door uh, Bossen. Die het uh, een beetje kwijt lijkt te zijn in de slotfase van uh, deze wedstrijd. Misschien niet zo gek. Kijk Michel Preun. Ja, u ziet het niet, maar ik zie het wel. Hij staat een meter, nou een, een paar centimeter bij de vierde man vandaan. En schreeuwt hem werkelijk in zijn gezicht. Alfred Schreuder gaat het nu op een wat vriendelijke manier doen. Maar het is eerst Hens van de Jong en vervolgens dus die botsing met Marcellus. Nou, bossen laat het allemaal doorgaan. AZ heeft de bal ingeleverd bij Brahma. Overname weer van Bayrami. Gaat nu de middenlijn over aan de linkerkant. Is Marcellus kwijt, maar speelt de bal dan te ver voor zich uit. Het ingrijpen van Moreno. Maar een verkeerde combinatie tussen Valkenburg en Moreno. Net iets voor de middenlijn. De aan de rechterkant. Levert een ingooien op. Want de bal gaat over de zijlijn. Voor tegenstander Twente. Buizen komt nu vanaf de links naar binnen. Paas dan naar de rechterkant. Daar wacht uh, Rosales. Rosales moet die bal dan richting het strasselopgebied brengen. Dat lukt. Dan gaat Moreno onder de bal door. Maar heeft Marcellus hem wel. En die werkt hem weg uit zijn eigen strasselopgebied. De bal komt halverwege de helft van Az. Op het hoofd van Wermbloem. In de as van het veld. Brama is daar ook. En zorgt ervoor dat Buizen weer in balbezit komt. Dan Theo Jans op de middellijn. Linkerkant. Lange bal naar. Brugging buitenspel. Vlag gaat omhoog. Dan zal buiten buitenspel hebben gestaan. En mag AZ dus in de laatste minuut van deze wedstrijd nog een vrije trap nemen. Het is nog een seconde of veertig lang richting Siktorsson. Legt hem terug naar Wernbloem, Wermbloem, Valkenburg en dan is Siekterson weg aan de rechterkant. Siktorsson de hoogte van het schasselgebied. De voorzet. Valkenburg, Falkenburg. Ja, hij zit erin. Wat een slotfase van deze wedstrijd zegt Erik Valkenburg. Hij is gekomen in de tweede helft en hij maakt het doelpunt voor AZ. Net als je denkt dat het 1-1 gaat worden. En dat Twente misschien met opportunistisch voetbal nog wel de tweede gaat maken... is het AZ met een perfect uitgevoerde counter dat het doelpunt maakt. Geweldig. Erik Valkenburg, hij staat daar vrij op die pas van Siktersson... en prikt hem achter de geslagen Mikhailov En dan zal het over en uit zijn. Er zal er heel veel worden nagesproken over deze wedstrijd. Over de rode kaarten, over eventuele penaltymomenten die er waren niet werden gegeven. Maar uiteindelijk gaat het vooral natuurlijk over de absolute slotfase. Waarin Twente via de Jong langszij komt. Waarin, eh, waarin Erik Valkenburg uiteindelijk want dat kunnen we nu toch wel afspreken. De winnende binnenschiet voor AZ. In een perfect uitgevoerde counter. Siktorson, wat is hij belangrijk. Vindt Erik Valkenburg. Die behoudt de rust. En staat op eh, de 11 meter ongeveer. En tikt de bal na. Een goede aanname. Achter de verslagen doelman Michailov. Nou, Twente mag nog wel aftrappen. Maar die drie minuten extra tijd die zitten er al dik en dik op. Dus Bossen gaat ongetwijfeld een einde maken aan deze wedstrijd. Of laat hij het nog even? Jansen mag nog. Jansen met een lange bal richting het Schasseroepgebied. Onyewo komt. Tadli Oh! Het schud een centimeter. Oh, oh, oh, oh. Het is werkelijk ongelofelijk. Het blijft spannend hier tot het bittere eind. Maar Chuck Lee schiet de bal 2 centimeter naast de goal van AZ. En wat gaat Bosse nu doen? Ja, want uh, Wout Brama staat er al klaar om een corner te nemen. Maar ik heb het idee dat Bosse helemaal geen corner heeft toegekend. Dat Ruud Bosse een einde gaat maken aan deze wedstrijd. En dat het over en uit is met het uh, duel tussen AZ en FC Twente. Ja, Bosse maakt nu een einde aan deze wedstrijd. Nou, Ruud Bosse is het knikpunt van de stop van de de supporters, maar AZ zal wel kunnen leven met de leiding vandaag van deze scheidsrechter. AZ viert feest. Het heerste werkelijk in het eerste bedrijf. Terwijl er nu allerlei spelers bossen te lijf gaan. Ook mensen vanaf de bank die de arbitrage belagen. De, de baas van de scheidsrechters Dick van Egmond zit een paar meter voor mij en zit aandachtig te kijken naar alles wat er nu op het veld gebeurt. De spelers van AZ vieren feest. Maar die van Twente die zijn alleen maar bezig met de arbitrage. Gaan nu Ruud bossen te lijf. Theo Jansen staat nu face to face met hem. Maar Erik Valkenburg is de matchwinnaar vandaag in Alkmaar In een buitengewoon Boeiende voetbalmiddag. Wint AZ met 2-1 van FC Twente. De grote verliezer dus van dit weekend. Ja, want ze raken een puntje verderop bij PSV en Ajax. die uiteindelijk in een machteloze wedstrijd 0-0 speelden. En Feyenoord. Feyenoord haalde uit vanmiddag. Tegen Groningen werd het 5-1. Maar liefst. Um, we gaan volgens mij naar het nieuws. Hè? Radio 1. Het NOS Journal. Ja, inmiddels al vier minuten over half vijf. Hier is Marjan Kok.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 De Nederlandse ambassade in Libië blijft in ieder geval vandaag nog open. Of de ambassade vanwege de onrust later dichtgaat is nog niet besloten. België sluit zijn vertegenwoordiging in Tripoli wel. En in Libië is de stad Zavia ten westen van Tripoli... nu ook in handen van de tegenstanders van Gaddafi. Volgens ooggetuigen wappert hun vlag nu op een gebouw in het centrum. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Het is bewolkt op de meeste plaatsen, er valt ook nog steeds regen... en het koelt inmiddels zo ver af dat er op sommige plaatsen natte sneeuw tussen zit. En het zou me niet verbazen dat er ook nog een paar vlokjes echte droge sneeuw bij komen... vooral in het noordoosten van het land, want daar gaat de temperatuur nog iets omlaag... en blijft net boven het vriespunt hangen. In het zuidwesten koelt het vannacht af tot plus drie. Een noord- tot noordwestelijke wind gaat draaien naar het noordoosten... en bij zee is die nog vrij krachtig windkracht 5. Men neemt wel geleidelijk aan af, dat gebeurt ook morgen overdag. En vooral in het binnenland is er dan weinig wind meer over. Alleen in het zuiden nog een klein beetje regen, maar ook daar wordt het droog. Wolkenvelden houden de overhand. Misschien een kleine opklaring in het noordoosten. Vijf tot zeven graden wordt het, dat is redelijk normaal voor de tijd van het jaar. En overdag blijven die temperaturen de dagen daarna ook normaal zes of zeven graden. Vanaf dinsdag flink wat zon en in de nacht één tot drie graden vorst. ANB ah, verkeersinformatie. Goed nieuws voor automobilisten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. De weg is bijna drie uur lang afgesloten geweest... door een ernstig ongeluk bij knooppunt Rottepolderplein. Maar de rijstroken zijn inmiddels weer vrij. De files zijn nog niet helemaal opgelost. Van Amstelveen naar Alkmaar staat al file voor knooppunt Velzen. De restant van de kijkersfile. Op de plek waar het ongeluk gebeurde, aan de andere kant... staat nog zeven kilometer file tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. En daarachter, op de A22 van Beverwijk... Naar Velzen, daar liep het ook compleet vast. Nu nog 7 kilometer file tussen Beverwijk en Knopend Velzen. Maar goed, de kruisen zijn er vanaf en het moet langzaamaan gaan oplossen nu, eindelijk. Bij Rotterdam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, tussen knopend Terbrechtseplein en knopend Kleinpolderplein 6 kilometer file. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd en voorlopig is daar maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Gouda naar Hoek van Holland kan beter omrijden via de Van Brienoordbrug en de Benelux tunnel over de A16, A15 en de A4. Via de vierde wedstrijd op deze zondag wordt gespeeld in Nijmegen in de Goffert. NEC tegen FC Utrecht. Net begonnen. Frank Wilaert. Vijf minuten geleden inderdaad. En de wedstrijd ook goed begonnen. Zeker voor NEC. Die hebben al een doelpunt gemaakt, alleen het telde niet. Dat was buitenspel voor Schöne. Dat was... Bijna nog opgeven. Dat buitenspelmomentje. Door Schut, die al half terugliep. Een beetje vroeg terugliep. En zich net op tijd bedacht bleef staan. En daardoor Schöne koppend buitenspel liet staan. Op het moment uh, dat hij de bal raakte. Vrije trap nu voor NEC. Normaal gesproken zou die vrije trap dan uh, heel hard. Richting centraal de aanval gaan. Richting Flemings. Maar dat kan nu niet. Want uh, de topscorer van de Eredivisie is geschorst vandaag. Daar speelt uh, Leroy George. Ex-speler van Utrecht. En normaal gesproken vleugelaanvaller. Hij mag het vandaag gaan proberen in de punt van de aanval bij NEC... Met bijvoorbeeld ook Gozens in de basis. Uh, vandaag spelen het vanaf de linkerkant en zomer. Vrije trap genomen. NEC bouwt rustig op. Siemling, de man die de doelpunten maakt bij NEC de laatste weken. Hij is verantwoordelijk voor de laatste drie treffers in Nijmeegse uh, dienst. Helemaal terug richting Sillessen. En dan uh, zoeken naar Nuiting. Nuiting dan met ballen al de middellijn maar oversteken. Hij krijgt tenslotte niet voor niks alle ruimte. En legt dan weer breed richting Siemling. Ziemling en NEC rustig zoekend naar uh, de opening in de defensie bij Utrecht. Dat zich heeft teruggetrokken. Al te ver teruggetrokken. Probeert het veld behoorlijk klein te houden. Schöne ingespeeld door Ziemling. Draait even weg. Nog steeds in de middencirkel. Echt heel hard schiet het dus niet op naar voren. En dan gaan we naar de rechterkant. Maar Chatel, die al één keer zijn tegenstander voorbij was. Nu een goede paas. Wellenberg met ruimte kan ook de paas geven. Maar naar wie gaat hij uiteindelijk? En dan ligt hij erin. Hij ligt er al in. Goosens met zijn rechter. Uitstekend uitgespeelde aanval. Over ontzettend veel schijven. Utrecht dacht. Nou, dat hebben we allemaal keurig onder controle. Want wat duurt het lang voordat we er zijn, zegt. In het strafgebied bij FC Utrecht. Maar uiteindelijk komt Welleberg daar binnenlopen. Niemand die de vleugelverdediger aanpakt. Hij legt hem terug. Goed gekeken richting uh, Gozens. En die haalt uit. Onhoudbaar voor vorm. Keurig binnengeschoten. En dan staat Utrecht dus toch in de openingsfase. In de Goffert al achter tegen NEC. De Nijmegenaren openen niet alleen voetballend uitstekend. maar scoren ook nog eens na acht minuten. 1-0 voor NEC tegen Utrecht. Het is de vierde wedstrijd, maar de vijfde wedstrijd. Guillaume is Kuurne, Brussel, Kuurne. En dat eindigt nooit gelijk. Nee, eindigt nooit gelijk. Eindigt altijd in een overwinning voor een van die coureurs die vanmorgen van start zijn gegaan. En voorlopig hebben we nog steeds een kopgroepje van vier man. Maar de voorsprong is heel klein. Acht seconden nog maar. Jimmy Angoulva. Dat is die Fransman, die sterke Fransman die ook al in de Route del Sol gescoord heeft dit jaar. Sebastien Hino zit daarbij. Dan weten we dat Alessandro Proni erbij rijdt. En Lars Bak toch de initiator van deze ontsnapping. Maar zes kilometer nog te rijden. En dan zien ze daar de voorposten van het peloton achter zich aankomen. En dan moet dat toch heel frustrerend zijn voor die koplopers. Om te weten dat ze zo meteen opgevreten gaan worden voor een, door een peloton. Dat zich in elk geval op gaat maken voor een massasprint. Want daar ziet het toch nu wel echt naar uit. En dan kunnen we zo meteen eens even gaan kijken wat nou... Nou echt de sprinters zijn in dit peloton. Jimmy Angoul van trouwens, rijdt nu weg bij zijn drie medevluchters. Die laten lopen, praten nog even met elkaar en laten zich inlopen door de achtervolgers. Eén leider nog, Jimmy Angoul van. Vanuit het peloton wordt meteen gedemareerd door een van de mannen van Step Die probeert daar achteraan te rijden. En dan ben ik benieuwd. De Tom Bonen zelf natuurlijk, die dat probeert. Hé, hey, dat is wat hoor. Die vertrouwt niet op zijn sprint. Tom Bonen die denkt, ik ga gewoon ontsnappen uit het peloton met nog 6 kilometer te gaan. En dat is. Het ziet er toch wel echt serieus uit, hoor, wat Bonen daar doet. Want hij rijdt zo in één streep naar Jimmy Ongol van toe. En dan kijkt hij om en dan ziet hij erachter zich een gat. Want in het peloton wordt niet gereageerd. Rabobank heeft de sterke troeven niet meer in het peloton. Die weten dat. Die zullen er niet meer achteraan rijden. En daar komt Bonen bij Jimmy Ongol van. We hebben twee koplopers zes kilometer nog te rijden. MUZIEK ja.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 that made me mad. Nigeriaanse Esa van het album Beautiful Imperfection, Be My Man. Kuurne, Brussel, Kuurne, Tom reis zelf naar de kop van de wedstrijd, Gio. Tom Bonen reed zelf na de kop van de wedstrijd en Dan ga je toch altijd eventjes rechtop zitten. Want dat belooft meestal wel wat als Tom Bonen dat doet. Hij kwam bij Jimmy Angolval. Maar de voorsprong die ze hebben op het peloton is niet groot. Ze hebben nog drie kilometer te rijden. We weten in elk geval dat Rabobank zijn sprinter kwijt is. Tom Lezer die kwam zojuist ten val in een bocht. Nog drie kilometer te rijden. Twee koplopers, maar het gaatje is klein. Twee overwinningen heeft Tom Boon al in deze Kuurne, Brussel, Kuurne in 2007 en 2009 was hij de beste. Hij staat in een groot rijtje van illustere namen die allemaal twee overwinningen hebben geboekt. Onder andere Jan Raas, en Museo, Steven de Jong, de Nederlander. Dat zijn allemaal mannen met nog een hele hoop andere, Roger de Vlaming onder andere, die twee overwinningen hier in Kuurne, Brussel, Kuurne hebben geboekt. Maar als Boon hier gaat winnen, dan is hij alleen een recordhouder, want dan gaat hij gewoon naar de drie overwinningen. Maar wat is het zwaar? We kijken weer naar de kop van het peloton. Hij is ingelopen hoor. Tom Bone heeft zich terug laten zakken. Aan de rechterkant van de weg zakt hij terug. Betekent dat Jimmy Angoul van nog even met de moed en wanhoop probeert om weg te rijden bij dat peloton. Maar het gaat hem niet lukken. Het zal ongetwijfeld gaan uitdraaien hier op een massasprint. Sprint. En ik zei het net al. Dan gaan we letten op de grote namen. Steegmans, Chiwlek voor Quickstab op Krijpel misschien wel. Pozzato misschien wel. Tyler, Ferrar of misschien wel een van de mannen van vacan Soleil. Borut Bozic of Romain Feu. over twee kilometer weten we het. Tempo wordt gemaakt door de mannen van Team Sky. En dan zien we Edvald Boasson Hagen al uh, mooi van voren zitten. Hij rijdt uh, in het uh, tweede wiel helemaal aan de linkerkant van de weg. Een lang rijtje en dan uh, de, moet de rest toch langzamerhand een klein beetje in de wit. Het is Fletcher die het werk doet voor Boas van Hagen, onvoorstelbaar. gewoon Antonio Fletcher. na die geweldige krachtsinspanning van gisteren toen hij op een paar centimeter na de koers won. Hij won hem net niet dus, want uh, de Nederlander uh, Langeveld, Sebastian Langeveld won natuurlijk de koers. Maar Fletcher doet in ieder geval nu werk voor zijn kopman, voor Edvald Boas van Hagen. 500 meter te gaan en de sprint wordt aangetrokken door Boasson. Hagen daar midden voor. Hij probeert in ieder geval van Kopba van hier deze Brussel-Kuene te winnen. Tyler Ferrar zien we daar aan de buitenkant komen. Kan die er dan omheen komen? Is het Tyler Ferrar die hier gaat winnen? Hij heeft in ieder geval een voorsprong. We kijken naar een man van La Française die zo niet eraan op? Maar het is even kijken. Ja, wie is het die hier gewonnen heeft? Ik dacht dat het Tyler Ferro was hoor die uh, gewonnen had. Of is het toch een man van uh, Sky die hier uh, de overwinning heeft uh, gepakt? Dat is uh, toch uh, verrassend uh, volgens mij. Is het uh, Sutton die daar uh, zomaar wint? Hoe is het mogelijk? Dat is nou net een man met wie niemand rekening uh, houdt hier. Een man van Team Sky die de overwinning pakt. En uh, die gefeliciteerd wordt tot zijn eigen grote verbazing door alle andere mannen. Onder andere door Hutarovic. Uh, Christopher Sutton die wint hier uh, de wedstrijd. En dat is toch een hele, hele grote verrassing. Alle sprinters die hier uh, keurig klaar zaten om het werk mooi af te maken in deze Brussel-Kurne. Ze laten zich allemaal foppen door Christopher Sutton, de man van Team Sky. Hij wint Kuurne, Brussel Kuurne. Je zou het bijna vergeten, maar er wordt nog gewoon gevoetbald in Nijmegen. NEC op voorsprong tegen Utrecht. Frank? 17 minuten gevoetbald, het is dus niets op af te dingen die voorsprong. Want ik zit hier weliswaar stilletjes te genieten uh, van uh, NEC. Maar die zijn, als ze een goede dag hebben, en dat hebben ze vandaag, kunnen ze uit uitstekend positiespel spelen in Nijmegen. Maar dan moet je geen domme foutjes maken zoals nu Mertens aan de bal voor Utrecht. Steekpaasje en dan wordt die bal opgepikt daardoor Nuitink achterin bij NEC. En die krijgt dan vervolgens ook gelijk de gelegenheid om de bal rustig weg te werken. Dat doet hij niet goed, opgevangen door Silberbouwer. Breed gelegd op niemand. Ja, Ziemling. En dan kan NEC weer komen, want schakelen kunnen ze ook bij NEC. George geen balcontrole. Wuitens die hem daar de voet dwars zet en de vrije trap ook nog meekrijgt. Van de scheidsrechter. Luc Wouters is dat. Uit België. Die is ook nog burgemeester van Lummen. En, en uh, die kan twee dingen tegelijk. Dus uitstekend uh, combineren. Het is ook niet zo'n hele grote gemeente hoor. Lummen. Dus dat gaat allemaal prima. Die kunnen hem best een zondagmiddagje missen. aan uh, deze wedstrijd. Vrije trap genomen. Schut. En uh, op de helft van uh, NEC zoeken naar uh, de vrije man. Vindt hij bij Cornelissen ook helemaal doorgeschoven naar halverwege de helft van NEC. voorzet van Duplan richting de tweede paal. Daar is niemand. Wellenberg neemt aan op de borst, legt terug op zijn doelman. En die verplaatst het spel weer uh, razendsnel naar uh, het middenveld bij NEC. Natuurlijk Sjeunen, de draaischijf waar alles om draait. Als hij goed is, is NEC ook goed. En uh, vandaag uh, zijn ze allemaal nog wel goed. In ieder geval de openingsfase. Maar dat was vorige week ook zo. Bijvoorbeeld tegen FC Twente toen begon NEC ook goed. En konden ze niet de hele wedstrijd volhouden? Of dat vandaag gaat lukken, is natuurlijk maar de vraag. We zijn tenslotte nog maar 20 minuutjes bezig. Siemeling, hakballetje. Het is al tweede hakballetje bij NEC dat ik zie mislukken. Misschien moeten ze daar iets minder van doen. Mertens dan aan, uh, aan de bal. Het was een twijfelgevalletje of hij zou kunnen spelen. Schitterende steekpaas van hem op Maguire. Maar die was niet snel genoeg. Althans, de paas was misschien ook iets te hard van Mertens. Hij had een kuitblessure, maar kon wel starten vandaag. Hij heeft tot nu toe nog geen rol van betekenis kunnen spelen in de Goffert. NEC leidt na 19 minuten 1-0. Er werd vanmiddag ook weer gehockeyd. Een klein programma. Vier wedstrijden in de mannenhoofdklasse. Een aantal inhaalwedstrijden, acht van wedstrijden. Hoe dan ook, er is weer gehockeyd na de winterstop. U hoort Tim Steens. Ja, na een winterstop van uh, meer dan drie maanden... was er vandaag weer een uh, programma bij de Heer Hockeyers. Niet een volledig programma, want het was een inhaalprogramma... van 28 november uh, vorig jaar, toen die wedstrijden allemaal afgelast werden. Tenminste, uh, de vier van. En die werden vandaag ingehaald. Hoewel, allemaal, alle vier moet ik zeggen... Alleen Pinoké die speelde 1 helft. Uh, het was 0-0 toen op 28 november die wedstrijd gestaakt werd. En uiteindelijk eindigde het in een 3-4 overwinning voor Pinoké. Tilburg-Laren werd 0-3. Uh, bij Tilburg uh, nieuwe coach op de bank, Roger van Gent. Hij vervangt Kai de Jager om te proberen Tilburg in de hoofdklasse te houden. Maar dat wordt een moeilijk probleem, denk ik. Uh, Den Bosch-HGC werd uh, 4-3 voor Den Bosch. En de wedstrijd waar we zelf bij waren, dat was Rotterdam tegen SCAC. En verrassend won SCAC deze wedstrijd hier in Rotterdam met 1-2. Het werd eerst 1-0 voor Rotterdam door Robert van der Horst. Op vlak voor rust werd het 1-1 door het strafcorner van de eerste international van SCSC, Conor Hart. Die, sc die scoorde uit de strafcorner. En vlak na rust werd het 1-2 voor SCSC door het doelpunt van Björn Kellerman. Een mooie actie. Ja, praat even na over die wedstrijd met de aanvoerder van SCSC, uh, Sebastian Westerhout. Ja, Sebastian, uh, mooie overwinning. Uh, te meer, daar jullie voor de winst stond nog met 5-0 verloren van uh, Rotterdam. Ja inderdaad, toen uh, waren we eigenlijk echt net compleet en uh, toen uh, kende ik nog niet alle namen. Dus uh, nu gelukkig wel en uh, ja, hier mogen we natuurlijk hartstikke blij mee zijn dat we uit op Rotterdam uh, gelijk na de winterstop met 2-1 winnen. Het zijn gewoon hele belangrijke punten uh, ja, om die onderste strepen uh, te ontlopen. En, uh, ja, hier mogen we gewoon even van genieten. Alleen uh, volgende week hebben we Den Bosch. En dan uh, moet je gewoon weer met beide beentjes op de grond staan. En dan moet je gewoon zorgen dat je die wedstrijd uh, gewoon ook wint. Want anders heb je niks aan deze drie punten. Maar uh, ja, lachende gezichten bij SCSC. Ja, je zei het al, nieuwe gezichten aan het begin van dit seizoen. Want vorig seizoen, uh, net niet gedegradeerd, een hoop spelers weggegaan. Nieuwe spelers erbij. Maar ik moet zeggen, als ik de nieuwe jongens zie spelen, ja, daar gaat wel wat vanuit. Ja, het zijn natuurlijk weer echte jonge jongens die zichzelf willen laten zien. En dat zie je vandaag ook in de voorhoede. Nou, ik denk dat het de gemiddelde leeftijd daar 20, 21 jaar is. Nou, als je ziet hoe ze dat vandaag doen, nou, met ze, nou, eigenlijk met z'n vieren, dan mogen we daar heel tevreden mee zijn. En eigenlijk is de voorhoede de eerste helft van het seizoen een beetje ons problemen geweest. Het draaide niet echt helemaal lekker. En, nou, en dat is mooi als ze ons vandaag gelijk over de streep helpen. Tot slot, Sebastian, als we even naar de ranglijst kijken. Jullie staan nu rond de 76e plaats. Wel een verschil met vorig jaar, toen jullie zeg maar, het hele seizoen tegen degradatie moesten vechten. Ja, het is inderdaad. We uh, <coughs> staan er nu uh, veel beter voor. Maar, uh... Ja, we zijn er nog niet. En, uh, het verschil is volgens mij vier punten naar de ploeg onder ons. Dus uh, we moeten gewoon echt de stap nog wel maken, hoor, om, uh, om daar weg te blijven. Maar we staan er in ieder geval nu goed voor en dat is gewoon uh, lekker om te zien. En uh, verschil, ja, verschil met vorig jaar is natuurlijk dat je elke wedstrijd was ongeveer in finale. En dat is het nu op zich ook nog wel, maar met uh, wat meer lucht. Dus, uh, je kan wat vrijer spelen natuurlijk. Ja, we kunnen zeker wat vrijer spelen, alleen... Uh, daar nee. zijn we vandaag mee begonnen. Daar zijn we vandaag mee begonnen, inderdaad. Dus uh, nou, laten we deze lijn aanpakken. Uh, aanhouden, dan uh, komt het allemaal goed. Goed, dankjewel Sebastian. We kijken nog tenslotte even naar de ranglijst. Dan zien we dat bovenaan weinig veranderd is. Amsterdam bovenaan met 28 punten. Dan Oranje-Zwart met 28 punten. En derde Bloemendaal met 26 punten. Vierde blijft ondanks de nederlaag wel Rotterdam met 21 punten uit 12 wedstrijden. En SCRC staat op een mooie zevende plaats met 16 punten. Onderaan op de tiende plaats Den Bos met 12 punten uit 12 wedstrijden. Elfde is HDM met 6 punten uit 12 wedstrijden. En twaalfde en laatste nog steeds Tilburg met 4 punten uit 12 wedstrijden. En werd er werd ook nog gezaalhockey om de Europa Cup bij de vrouwen in Mannheim, waar de thuisclub uiteindelijk, niet geheel verrassend, de uh, Europese beker veroverde, de Mannheim Hockeyverein. En de zaalhockey het van Kampong, en Nederlandse vertegenwoordiger, werden daar uiteindelijk derde in de strijd om het Brons. Want gisteren werd van Mannheim verloren in de halve finale. In de strijd om het Brons werd het Litouwse Kintra-strekte Unie. Met 4-2 verslagen. Juist. Ja. De Australier Christopher Sutton. Winters -Kurne, Brussel Kuhne. Wie heeft hij allemaal afgetroefd in de sprint -geo? Ja, Hij heeft er een hele hoop afgetroefd. Ik was net even aan het luisteren naar hem. Hij is zelf net zo verrast als iedereen hier. De hele meute staat nu letterlijk voor het podium. In afwachting van de huldiging. Christopher Sutton dus uit Australië. Die zomaar de koers wint. Hij is niet een veelwinnaar, maar heeft ook niet echt helemaal niks gewonnen. Hoor. Want hij heeft toch nog een aantal koersjes gewonnen in zijn carrière. Vorig jaar twee wedstrijden, de Brixia Tour heeft hij een etappe gewonnen. En de Tour Down Under in Australië, daar won hij het criterium in Adelaide. Dat was in ieder geval zijn erelijst van vorig jaar. En verder gaat zijn erelijst terug tot 2005 toen hij zijn eerste koers won... in de Grand Prix de, la, de, la, de Liberatione in Rome. Christopher Sutton dus. Hij liet in ieder geval Yevgeny Hutarovic achter zich, goede sprinter... Vorig jaar nog een etappe in de Vuelta gewonnen. Derde werd André Greipel, daar hoeven we ook niet al te veel van te zeggen. Ook een uitstekende sprinter. En vierde Tyler Ferrar, misschien toch wel de man die de grote favoriet hier was voor de overwinning. Dan op de vijfde plek een uh, Belg-Jonas van Genechten. Dat is toch wel een uh, bijzondere naam. Dan Sebastien Chavanel, Anthony Revaar, Edwald Boas van Hagen, een goede naam. Adrien Petit en Christophe Godard. En als je kijkt naar die top 10, dan zie je toch wel dat het een hele verrassende uitslag is van deze. Kuurne, Brussel, Kuurne. De echte grote namen. Ja, ze laten zich toch een klein beetje in het pak steken. Tom Bonen die probeert op 6 kilometer van de streep weg te rijden. En dat is toch een poging te veel geweest voor Tom Bonen. Maar hij vertrouwde blijkbaar niet op zijn sprint. Toch anders dan anders. Rabobank deed ze even niet mee met het echte grote spel. Ze hadden geen troeven meer in de finale. Maar het kan ook niet iedere dag feest zijn. Gisteren was in ieder geval een prachtige dag. Met die overwinning van Sebastian Langeveld. In de Omloop het Nieuwsblad. We gaan even naar het journaal van 5 uur. NEC Utrecht is de wedstrijd die loopt. Daar staat het 1-0-doelpunt. Grootstens eerder uitslagen. Feyenoord-Groningen 5-1. Twente 2-1 verliezend bij AZ. psva Ajax 0-0. Op Eén ding is zeker.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 Ik, ik, ik ga de je hakelen. Ik heb nog nooit gehakeld. Luister, naar één ding is zeker. Vanavond, 9 uur, in Holland, Dok, Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De volgende boodschap is bedoeld voor uw toekomstige geliefde...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 Wat denkt u van vier dagen wandelen in Zuid-Limburg over eeuwenoude pelgrimsroutes? De Pelgrimstocht, een spirituele vierdaagse en een sponsor-vierdaagse voor vaste actie, -cordate. Wandelen, bezinnen, ontmoeten en helpen. Van 7 tot en met 10 april, kijk op pelgrimstocht.nl. Dichteres Vasalis is nog altijd ontzettend populair. Hagar Peters, zelf ook een succesvol dichter, vertelt over Vasalis. Violiste Lisa Versman zet Beethoven op cd... en beeldend kunstenaar Jeroen Henneman bezoekt Picasso. U ziet het vanavond in TV om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Geen zwart-wit denken, maar groen. Kies partij voor de dieren. Start Vodafone vast op mobiel.